Lekker begin van Zandvoort op zaterdag. Joh, de Don't You Want Me Baby, de single van The Human League. ken je hem nog, uh, Richard? Ja, zeker. Ja, dat, uh, leuk plaatje, toch? Ja. Lekker ja. plaatje om mee te beginnen. Lekker, uh, lekker ontspannen, zou ik zeggen. Zeker Was, weten. Ik ben ja. er niet helemaal fan van, zeg oh, ik eerlijk, maar okay. uh, het, is, het klinkt wel lekker. Het is uh, wel de bedoeling dat je ontspannen wordt. Ja, ja <laughs> dat, uh, dat gebeurt. Nou, goedemiddag uh, trouwens en uh, welkom. Ja, leuk om, uh, om hier weer te zijn. Uh, ja. Vorige week natuurlijk ook. Ja, wat gaan we vandaag doen uh, Richard? Ja, uh, nou we beginnen zo uh, met Zandvoort Nieuws. Uh, dan een weerbericht om half drie. En dan gaan we een interview luisteren van Milcon Jerli. En dat is een kolom. Dus dat is al wel heel leuk. Een kolom. Een kolom, yes. <laughs> uh, zij treedt vanavond op in, uh, in het theater. Uh, dan uh, om uh, drie uur hebben we een, uh, de gast Arno Westerberger. En die, uh, nou ja, die is uh, dirigent uh, en oprichter van de beatpopzingers. Uh, maar hij zit tegenwoordig ook al jaar vijf bij Hoeftop. En die is vorige week weer bij de opening geweest van, uh, van de Krocht, Theater De Krocht. En daar heb ik hem ook gezien. En ik was helemaal verbaasd, want ik kan, ken Arno best wel goed... Maar ik wist dat helemaal niet. Dus, uh, oké, okay. dus, uh, is hij ook dakdekker uh, dan? <laughs> nou, hij werkt in Den Helden, wij met helikopters. Ah, oké, okay. dat is wat anders. Ja. Nou, dan hebben we nog de evenementenagenda. En dan uh, vieren we natuurlijk weer uh, Pit Report met uh, Randall. Dier van de Week. En dat is het. Zeker, nou, weer een leuke uitzending. Vanmiddag tussen twee en uh, vijf uur op de Zandvoortse Radio. Nou, we blijven een beetje in die uh, jaren tachtig uh, muziek hangen. Want het is gewoon lekker om uh, te draaien op de Sanfordse Radio. Hier is er weer eentje, een klassieke van de Brothers Johnson en Stamp. But one standing tall. Why you feel feelin' it? Stop. Sit down and put your foot. while you it? Stop. you feel you it. Stop. Sit down and put your foot. Why you feel it? Twee hits op een rij hier bij ZFM. Als eerste The Brothers Johnson en Stab. En daarachteraan TLC. En No Scrubs, een lekkere single uit de jaren negentig. En ik hoorde vanmorgen ergens iemand vertellen dat de jeugd van tegenwoordig token een leuke plaats vinden. Dus vandaar ook gedraaid, Richard. Heb jij nog wat nieuws? Ja. Oh. Ja, er is best wel veel nieuws. Laten we beginnen met een verkeersmaatregel. Uh, de, de Van Spijkstraat, ken je die? Jazeker, ja, ik rijd er eigenlijk dagelijks uh, doorheen. Okay. Als ja. ik naar dorpen uh, toe ga, uh, even over de Van Lennepweg en dan uh, de Van Spijk in. Ja. Nou, dat is de, de straat tussen het station en de Van Lennepweg. Hè? Daar hebben we ja. het nu over. Er uh, hebben ze een zomermaatregel uh, genomen. Dus Van 20 juni tot en met 30 augustus, dus dat is een beetje het, uh, het hoog zomerseizoen in uh, Zandvoort worden er tijdelijke verkeersmaatregelen ingevoerd... om de Van Spijkstraat veiliger en overzichtelijker te maken. Nou, het is inderdaad een hele smalle straat. Hè? Een tweerichtingsverkeer, er rijdt ook nog bussen doorheen. Nou, omdat de straat smal is en auto's, bussen, fietsers... elkaar vaak lastig kunnen passeren... geldt er deze zomer tijdelijk een eenrichtingsverkeer voor auto's. Dus in het deel tussen het stationsplein en Van Lennepweg... kun je voortaan alleen nog richting Van Lennepweg rijden. En dan... De Metscherstraat, waar ik woon, dat is dan precies de andere kant op. Ah, dan moet ik met de brommer bij jou langs. Ja, toeter maar even. Ja, zal ik doen. Alleen jij, hè? Oh ja, dan krijg je dat. Omrijden richting het station kan eenvoudig via de boulevard en de zeestraat. Oh, dat is wel grappig. Ze zeggen hier niet dat je dus van uh, via de Metsstraat uh, om moet rijden. Maar, maar de boulevard, dat is wel een heel end om. Dat is echt Ja, dat zou ik niet doen. Nee, ik zou wel nee. via de Ja, zeker. Ik heb er zelf last nou, even van. Even maar... daar naar uh, Richard. <laughs> nee hoor. Voor fietsers verandert er niets. Oh, jij mag wel gewoon uh, door de Verspijkstraat erop. Ja, ze kunnen, gelukkig. Zij kunnen gewoon in beide richtingen blijven rijden. Nou, deze aanpassing hangt samen met de bredere proef om de kust bereikbaar te houden. Zo rijdt er deze zomer een gratis pendelbus van diverse PNR-locaties in de regio Zandvoort. En om deze bus een goede plek te geven... krijgt een aantal parkeervakken in de burgemeester Engelbertstraat... dus dat tegenover nummer 90 tot 96... in het weekend een tijdelijke functie als eindhalte. Door de week kun je hier gewoon parkeren... en in het weekend staan de verkeersregelaars klaar... om alles in goede banen te leiden. Samen met de aanpassingen op de zeeweg kijkt de gemeente... hoe ze ons dorp rustiger en veiliger kunnen maken... voor de bewoners en de bezoekers... De situatie wordt nauwgezet gevolgd om te leren... wat deze maatregelen betekenen voor de toekomst van onze bereikbaarheid. Nou, dan zeg ik erbij, dat kan alleen maar aanmoedigen. Zeker. Ze hebben het wel heel even al een keer eerder gedaan. Maar volgens mij mocht dat niet of zo. Vanwege de wet of er was iets niet besloten in de raad. En toen hebben ze het meteen weer afgeschaft. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, je zei dat het één dagje één rechtstreeks is geweest. Volgens hè? mij één dag. Ja, de borden ja. hebben er heel even gestaan. Ja, ja. En uh, ja, daarna is ze uh, nou, weer weggehaald. Waarom precies, weet ik ook niet meer. Hey, maar dat, uh, dat die fietsers en brommers dan wel uh, twee kanten op mogen. Dat is, ik denk wel dat het wel goed is voor de, voor de auto's. Want dan zullen ze rustiger rijden. Maar je moet het wel doorhebben. En het is net zoals in de Metzgerstraat. Het is dus één richtsverkeer, Maar dan mogen de fietsers ook vanaf de andere kant. Dus uh, ik denk wel dat dat uiteindelijk wel leidt tot rustig verkeer. Maar in het begin zal het best wel even pittig zijn. Uh, dat we even goed moeten opletten. Ja, automobilisten die zijn niet zo lief. Ja. Zal ik er nog een uh, eentje doen? Ja, doe er nog bij. Uh, Buko verbindt zich voor drie jaar aan Zandvoortse evenementen. Sportorganisatie Le Champion verwelkomt Buko als nieuwe partner... van drie iconische evenementen in Zandvoort. Of je nu meedoet aan de 30 van Zandvoort, de omloop van Zandvoort... of. De Zandvoort circuitrun, nou ja, dat is allemaal in één weekend hè. Dankzij de expertise van Buco is verkeersveiligheid en logistiek... kun je rekenen op een soepel en veilig verloop van je sportieve prestaties. De Champion en Buco trekken al jaren samen op... en deze nieuwe meerjarige samenwerking biedt volop ruimte voor innovatie en kwaliteit. Voor Buco is de verbindenis extra bijzonder vanwege hun sterke band met Zandvoort. Na hun grote rol bij de Dutch Grand Prix... Blijven zij via deze drie sportevenementen nauw betrokken bij ons unieke dorp. Samen zorgen de partners ervoor dat tienduizenden sporters en toeschouwers kunnen genieten van een onvergetelijke ervaring op en rond het circuit. Het belooft een spectaculair weekend te worden op 28 en 29 maart. Op zaterdag trappen 7500 wandelaars het weekend af tijdens de 30 van Zandvoort met prachtige routes over het strand en door de duinen. Een dag later is het de beurt aan 4.000 wielrenners voor de omloop van Zandvoort. Gevolgd door maar lief, duizend, liefst 20.000 hardlopers tijdens de inmiddels volledig uitverkochte Zandvoort Sequeren. Dank je wel weer voor het uh, nieuws ook na te lezen uiteraard op de ZFM-app. Mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu. patient. Mijn husband is coming. de single van Ray and Where is My Husband? Zo so dadelijk het weerbericht voor de komende dagen, maar eerst eens van Paula Abdoel. Deze jonge dame heeft al een aantal grote hits gehad. Waaronder Straight Up, Now Tell Me en deze die we juist rijden: The Opposites Attracts. Het is half drie en dat betekent dat het tijd is voor... Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, en daar heb ik Richard Buitenhek voor ingehuurd vanmiddag. Ja, ik hoop dat ik goed nieuws heb voor je op. Zeker. Meestal is het altijd mooi weer, maar ja, ik weet niet of ik iedereen helemaal blij kan maken. Het valt een beetje tegen nu. Helaas wel, ja. Nou, het is wel zacht, dus dat is het goede bericht. Er wordt dit weekend zeer zachte lucht aangevoerd. Vandaag is het 11 graden en morgen zelfs 12. Het weerbeeld laat veel wolken zien en soms valt er wat regen. Vanavond en vannacht regent het wat harder en ook morgen valt af en toe regen. Daarbij waait een matige aan zee vrij krachtige Zuidwestenwind. Na het weekend is het zeer zacht met temperaturen in dubbele cijfers. Op woensdag en donderdag kan het 15 tot 16 graden worden. Verder valt maandag en dinsdagochtend, maar ook weer later in de week af en toe regen. Woensdag is het droog en schijnt de zon. En met 16 graden is het direct lenteachtig. Lekker, ja, de lente daar houden we van. Ja. Zeker. Nou, het uh, weer uh, was van uh, Rico Schreuder wat je uh, voorlas. Dus kijk even op zijn Facebookpagina of uh, website voor meer info. Ja, we gaan een lekkere plaat draaien. Hè? Hier komt hij aan. We gaan een beetje jam-sessie-achtig uh, geluid laten horen nu. En dat is uh, afkomstig van Sea uh, Green, Queen tezamen met uh, Daryl Hall. En die ken je weer van uh, dat duo Daryl Hall en uh, John Oates. In Daryl's Hall hebben ze deze single uh, uitgebracht... I can go for that, ga er lekker van genieten. Ik, we moeten meteen denken aan uh, die single van We're uh, Jamming. Als ik uh, deze plaat uit uh, Daryl's House uh, hoor, Je hoor Daryl samen uh, met CeeLo Green en uh, I Can't Co. voor Dead's. Een paar weken terug hadden wij het, uh, Richard, over uh, Zandvoort Jam sessies. Een aantal weken geleden voor het eerst uh, gestart hier in Zandvoort. En elke vrijdagavond tussen 8 en uh, half 10 uh, in uh, Pluspunt in uh, Zandvoort, uh, de vierde vrijdag. Uh, wat zei ik dan? Elke vrijdag. Oh, elke vierde vrijdag. Uh, ja, de laatste vrijdag van de maand uh, volgens mij. Uh, de jam sessies uh, hier in Zandvoort. En toen kwam ik eigenlijk op deze plaat. Want uh, ja, deze twee, die kunnen er wat van hoor. Van het uh, jam en wat ze samen gedaan hebben daar uh, in uh, Daryl's house. En, uh, ja, lekkere plaat uh, om weer te draaien. We hadden hem al heel vaak uh, beloofd. Maar uh, het is nooit gebeurd eigenlijk, want we vergaat hem steeds. Uh. Ik ben blij dat ik hem eindelijk een keer zie en hoor. He, he. Ik heb ook nog de video uh, voor mijn neus. Eindelijk, ja, beter. Heel dus, mooi. Uh, nee, een mooie jam sessie. Dus uh, mocht je interesse hebben om gewoon met uh, willekeurige artiesten... Uh, mensen die uh, spelen op een gitaar of uh, piano of uh, weet ik veel wat... trompet, zou ook kunnen... meld je aan uh, bij uh, Sandvoorts Jam Sessies. En dat kan gewoon via de website. Dan vind je meer informatie. Ja. Dus, Nou, oké. Okay. dadelijk gaan we de column doen van deze twee weken. Eén keer in de twee weken doet Neil Goen een column bij Goedemorgen Zandvoort. En wij gaan hem zo meteen weer laten horen. Dus voor de mensen die hem vanmorgen gemist hebben, blijf luisteren. De column komt eraan. zeggen hello again. Ja, de Cars, de groep die deze plaat uitbracht een hele tijd geleden, die kennen natuurlijk ook van uh, de single drive. En dit uh, was een ander hitje uit uh, die tijd. Ja, we gaan de column uitzenden. Eén keer in de twee weken bij Goedemorgen Zandvoort. Uh, onze collega's uh, Richard. Die hebben één keer in de twee weken een uh, column van Nieuwgoon uh, Jerly. En uh, ja, zij is uh, onder meer uh, cabaretier, maar nog veel meer, hè? Mm -hmm. schrijfster en uh, ja actrice actrice ook nog en uh, het leuke was ik was vorige week bij de opening van de krocht om uh, om 8 uur en uh, nou zij is ambassadeur hè, van uh, van de krocht oké okay. ja samen met uh, kees van amstel weet je wie dat is ja, die ken ik nog wel. Die heeft vroeger hier bij de radio gezeten. Oh ja, dat is een collega heeft van ons. onder meer ook Goedemorgen Zandvoort gepresenteerd. Oké, okay, kan, nou, kan Dus als je bij de radio zit, dan kan hij je nog behoorlijk beroemd worden. Ja, ik. tuurlijk. Ja, Gewoon doorbreken. Ja, ja en uh, nou, zij, is dus een, uh, zij is dus een ambassadeur. En het was echt leuk om, uh, om naar te kijken. Het was echt een leuke avond voor, voor mensen die hem gezien hebben. En Kees van Amstel heeft ook nog wat uh, gedaan. En uh, ja, ze is dus actrice en uh, komende, of, uh, vanavond uh, treedt ze op in uh, Theater de Krocht. Dus uh, ik, volgens mij is het uitverkocht, maar wie weet. Het nou, top. misschien nog een kijkje. Kijk even op uh, theaterdekrocht.nl voor uh, meer info. Vanavond om 8 uur treedt ze daar op met uh, Later als ik groot ben. Als ik dood ben, bedoel ik. Later als ik uh, dood ben. En uh, ja, dat heeft allemaal te maken van uh, maak je dromen nu waar. Kijk, dus uh, geniet van het leven. Maak jij zeggen. je dromen waar, Rob? Uh, uh, ik zit nog steeds bij de radio. Ja, dus, uh, het, beter wordt het niet, hè? Dat is een mooie droom. <laughs> Zeker weten. Nou, we gaan luisteren naar haar uh, column van uh, vanmorgen. En uh, ja, ze schrok er eigenlijk wel van. Want er de, uh, de luisteren best wel veel mensen naar uh, deze uh, radiosender. En daar kwam ze achter door de column... die ze twee weken geleden deed hier op Zender. Je hebt mij gevraagd om mee te doen met je columns op de radio ZFM. Hè, onze eigen zondwoordse radio. En uh, ik heb ja gezegd, weet je. Omdat, omdat ik dacht, ja, laat ik eerlijk zijn... ik dacht, er luister toch geen hond naar die radio. Toen dacht ik. Maar nu merk ik gewoon dat ik er gewoon hartstikke naast zit. Van de week zeggen mijn maatjes... hé hey, Harry... Wat ben je toch een klagerd, jongen? Nou, ik schrok me wezenloos. Er luisteren dus heel veel mensen naar die radio ZFM. Dat is helemaal niet leuk. Dat betekent dat iedereen die radio luistert... die denkt dat ik een klagerd ben. Een negatief ben, en pessimistisch ben. Dat ben ik helemaal niet. Ik zou je zeggen, ik ben gewoon... Ja, Zelfs mijn maatjes herkennen me helemaal niet. Ze zeggen, oh, ze zeggen ook, Harry, hoe zit dat nou? Je bent op de radio alleen maar een superruim. Terwijl ik dacht, ja, dat ben ik helemaal niet. En in de kroeg kennen ze me ook alleen maar als een gangmaker. Ik ben gezellig, het is leuk. Lekker borrelen. Ik, ik, ik, ik, ik weet niet wat er aan de hand is. Dus ik heb besloten om deze keer deze uitzending, dat het gewoon een hartstikke positiever wordt. Nou, Harry, dat vind ik alleen maar leuk. Kom maar op met een leuke, positieve verhaal. Is toch alleen maar leuk, graag zelfs. Nou, ik zou je zeggen, gisteren was ik bij de kaasboer... daar werd zo'n lekkere mokkel, zo'n heerlijk wijfie... en dan kwam ze met haar mooie glimlach. Oh, dat was zo leuk, zei. ze maakt mijn dag met haar lach... dan schijnt de zon echt zo'n lekkere mokkel... Ja, Harry, um, dat is gewoon... Ja, dat, dat kan echt niet. Je kan een vrouw echt geen lekker Mokkel noemen. Dat kan echt niet. Weet je wel wat Mokkel betekent? betekent gewoon een meisje, vrouw. Jouw Nederlands is gewoon niet goed genoeg, meis. Je blijft een allochtoon, jij. Ja, Harry, um, Mokkel mag dan vrouw betekenen... maar heeft toch een platte en soms neerbuigende bijwerking... En door lekker ervoor te zetten maak je iemand primair een seksueel object... in plaats van een persoon. Het klinkt denigerend, het is grensoverschrijdend en intimiderend. Ja, ik vind toch, het reduceert iemand tot uiterlijk. Ach, mens. Ach, mens met je grenzen. Het is gewoon een onschuldig compliment. Ik bedoel het positief, dus is het positief. Ik zou het zelf ook niet erg vinden als iemand mij aantrekkelijk vindt... om mijn uiterlijk. Is toch leuk? Als iemand mij lekker ding noemt. Nou vind ik dat een compliment. Ja, maar misschien vinden vrouwen een ongewenste opmerking... of seksuele aandacht helemaal niet fijn. Hé, hey, ho, ho, ho, ho! Nou maak je het helemaal bond. Nog even en ik heb die kaasboer in verkracht. Wie hebt het hier over seksueel aandacht? Het is gewoon een compliment, meis... Aantrekkelijkheid is het hoogste compliment... wat je als man een vrouw kan geven. Het is hartstikke positief. Ja, maar voor sommige vrouwen zit er toch soms... een machts- of dominantie-element in zo'n opmerking. Nou, nu breekt me klomp, hoor. He. Je bent niet goed bij je hoofd... In zo'n klein lief complimentje... wat jij er allemaal uithaalt. Schandalig gewoon. Mijn intentie is altijd positief. Maar jouw impact is altijd negatief. Ongelooflijk. Dan nou weet je, ik heb het helemaal gehad. Nu weet ik het. Het ligt helemaal niet aan mij. Het ligt aan jou. Jij zorgt er gewoon voor dat ik gewoon een klagend lijk. Weet je, ik zeg gewoon iets hartstikke leuks. Ik zeg gewoon, lekker mokkel. Heeft een mooie lach, schijnt de zon. Allemaal positieve, leuke dingen. En dan kom jij met je gehannes in je gezeik. Het ligt helemaal niet aan mij. Het ligt aan jou... Nu weet ik het. Nu weet ik het helemaal 100 procent... dat het niet aan mij ligt. Het ligt aan jou. Ja, maar Harry, het is niet ik. Er zijn gewoon heel veel vrouwen die er niet van gediend zijn... om lekker mokkel genoemd te worden. Helemaal niet wanneer ze in een winkel staan om klanten te bedienen. Dat is helemaal niet aardig. Wat niet aardig? Het is toch hartstikke aardig. Dat vinden vrouwen toch hartstikke leuk. Het is toch een compliment... Het is gewoon een compliment, meis. Ja, het ligt niet aan mij. Maar volgens mij ligt het gewoon aan de wereldse etiketten. Het kan gewoon niet. Ja, wat etiketten? Het is geen bumperstickers. Het is gewoon... Ja, ik noem gewoon het beestje bij het naamtje. Het is gewoon heel normaal. Je kan ook helemaal niks meer zeggen. Het is gewoon ja, abnormaal en absurd dat je dit gewoon doet met me. Ik ben een hartstikke positieve, vrolijke man. Bij alles wat ik zeg, interrumpeer jij mij... waardoor het gewoon lijkt alsof ik gewoon een zeikert ben. Terwijl ik het helemaal niet ben. Jij bent een zeikert. Ja. Jij projecteert jouw gezeik op mij. Dat is het. Ik ben er helemaal uit. En ik hoop dat mijn maatjes nu luisteren... dat ze het weten dat het gewoon niet aan mij ligt, maar aan jou... Oké, okay, Harry. Helder. Nou, dat is duidelijk, Harry. Um, goed, sorry. Uh, jij wilde iets positiefs vertellen. Ja, sorry, ik onderbrak jou. He, dat komt gewoon omdat sommige woorden gewoon niet kunnen. Maar je bedoelt het goed, dus is goed. Vertel je verhaal. Je had een leuke kaasboerbezoek. Ja, nou, fijn. Hartstikke fijn dat je dat even recht trekt. Gelukkig. Goed, nou, ik kwam dus bij die Kaasboer. Leuke mokkel. Vrolijke lach. Mooie lach. Ze helpt mij. Hartstikke leuk. We hebben het hartstikke gezellig. Op dat moment komt er een Duitser binnen. Zo'n toerist, weet je wel? Nou, ze zegt hartstikke vriendelijk. Ze zegt een leuk wijfie. Ze lacht ook naar hem. En vriendelijk. Ze zegt goedemorgen. En dan vraagt die Gup abrupt, zonder op zijn beurt te wachten... om, uh, uh, wat voor kaas was het? Uh, een münsterkaas, ja. Hij zegt münsterkaas. Ze zegt op haar beurt, ja, dat hebben we. En ze gaat het hem laten zien waar het uh, ligt. He, daar kun je niet kijken, misschien een stukje proeven. En ondertussen denk ik, ja, hallo, weet je... als je even iets zegt en je knikt... ja en nee, prima, maar je laat mij hier gewoon... en loopt helemaal met die man naar die koeling... en je laat mij hier gewoon staan in mijn uppie... Maar goed, ik denk, weet je, het is een toerist. Ze moet ook verdienen. Hè, en toeristen moeten we toch een beetje te vriend houden. Begrijp ik nu ook wel hè, dat het voor de ondernemerschap belangrijk is. Ze zijn goed voor de economie. brengen breng geld in het laadje. Dus ik hou me gewoon in. En ik denk, weet je, ik wacht gewoon. Het is een leuke mokkel, dus ik wacht. Nou, die Duitse is niet klaar met die Muster kaas, Gaat door met de emmentaler kaas. En dan die grière, Gruyère, Zwitserse kaas. En voordat je het weet, heeft hij het over de hele fondue. Nou, dan moet ze dat, dat gaan, gaan raspen, al die fondue kaas. Het is zo'n aardig vrouwtje. Zo'n lief vrouwtje. Eh... Dus, uh, ja, ze, ze knikt nog even naar me zo van, is het oké? Okay? En ik denk, die is goed, meisje. Dus ik wacht. En zij doet dat allemaal. En ondertussen denk ik, ja, weet je, dit verdient wel een prijs. Ik dacht uh, toen al, hé, hey, dit moet ik op de radio vertellen... zodat mijn maatjes kunnen horen hoe positief ik ben. He, en niet alleen positief. Er zit zoveel in dit gedrag. Er zit geduld in, er zit begrip in, er zit respect in, empathie... He, voor haar, dat ze tussen twee klanten zit. Er zit zoveel in dat ik denk, nou, dit moet ik vertellen aan jou op de radio... zodat mijn maatjes het ook kunnen horen, hoe positief ik ben. Ja, uh, maar wat wilde je dan nog vertellen? Nou, dit. Maar wat voor relevantie heeft dit voor de radio? Nou, dat ik gewoon denk aan de economie van ons dorp... en dat ik zo'n toerist voor laat gaan terwijl ik aan de beurt ben. Er zit toch veel in. Heel veel, in, heel veel relevantie in dit gesprek. Complimenten maken aan een vrouw. als je niet mee eens eerst, maar achteraf toch ook wel weer wel. Respect voor de toerist. Geduld. Er zit zoveel positief al in dit gesprek. Jawel, maar er moet toch een toegevoegde waarde hebben... voor het dorp en de luisteraar? Dat is het toch? Wat, wat toegevoegde waarde? Wat maak je me nou? Kijk, dat bedoel ik, hè? Dan maak je mij weer zwart. Hè? Mag ik dat woord nog wel zeggen, zwart? Of zijn we dan ook weer beledigd? Nee, het is een kleur, dus het is in een goede context. Dan mag je hem gebruiken. Nou, gelukkig. He, omdat jij de hele tijd een reden valt met allerlei opmerkingen hier en daar... lijkt het alsof ik uh, uh, uh, negatief ben. Oké, okay, Harry, als jij het goed bedoelt, dan is er niks aan de hand. Ja. Er is niks aan de handje. Gewoon hartstikke goed bedoeld. Maar willen er nog wel bij zeggen... pas wel op met al je geklaag over onschuldige complimenten van de man... na de vrouw... want straks gaan jullie de complimenten van de mannen nog missen. En dan zeggen jullie vroeger maakten de mannen nog complimenten... Hè, die je dag maakte. Vroeger. Ja, Harry. Je hebt gelijk. We waarderen dingen pas wanneer we het missen. Maar lekker mokkel is daar niet één van. Ja, nou, dat was uh, de column uh, van uh, vanmorgen. En uh, ja, Nieuwkoen is uh, uiteraard de vrouw uh, die die column uh, gemaakt heeft. Dus uh, ja, dat, dat, is, uh, uh, dat is wel uh, opvallend, uh, is zeg maar. Het is allemaal Nielkoen, hè, voor de goede orde. Het zijn niet twee uh, verschillende... Nee, het is <laughs> allemaal Nielkoen. Uh, <laughs> ja. speelt de Harry, dus, uh, dus zeg is een maar. Hele... Harry is hij ook, dus het is een hele milde column, column geworden. Ja, zeker. Nou ja, vanavond uh, treedt ze op uh, als... Uh, Cabaretier in Gebouwde Krocht vanaf 8 uur. Kijk even op Theater De Krocht of er nog kaarten beschikbaar zijn. De kosten daarvan zijn 18,50 euro. Maar dan heb je wel een hele leuke show. Dus uh, gewoon even een kijkje nemen. En uh, mogelijk nog even langsgaan daar vanavond. Toch? Zeker, ja, wat ik al zei, ik heb erop zien treden bij de opening. En dat was echt leuk, leuk om naar te kijken. Dus ik kan het echt aanraden. Precies. Dus. En, en Kees van Amstel, de andere ambassadeur, die komt ook binnenkort optreden. Ah, dat houden we in de gaten. En uiteraard vertellen we wanneer Kees hier in Theater de Krocht. Ja, dan is hij ambassadeur en hij treedt zelf op. Net als Neil in Gebouw de Krocht is. Dan hoor je dat hier op de Zandvoortse Radio. Joe de Taxi is de laatste voor drie uur. Graag tot zometeen.